Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De ministers zijn nu al druk met maandag. Onder sommige boeren gaat de oproep rond om dan het land plat te leggen. Minister Jeschelgus is er al mee bezig. De politie treft voorbereiding en waar nodig kan ook de mobiele eenheid worden ingeroepen. Bijstand van de koninklijke Marechaussee of materiële bijstand van de krijgsmacht. Um, misschien echt heel duidelijk zijn. Wij laten ons niet intimideren. Zij en haar collega stikstofminister van der Wal roept de boeren op om niet te gaan rellen. Ja, gewoon niet doen. Uh, gaat het gesprek aan. En we moeten ook niet alle boeren over één kam scheren. Er zijn uh, boeren die echt grenzen overgaan. Maar er zijn gelukkig ook heel veel boeren die, die wel echt, echt het gesprek aan willen gaan en die dit ook afkeuren. Het kabinet gaat dit weekend ook nadenken over een bemiddelaar. Die zou het gesprek tussen politici en ongeruste boeren weer een beetje op gang moeten brengen. Heb je een Volkswagen Golf, VW Polo of Fiat 500? Nou, balen. Die auto's worden het vaakst gestolen, blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis. Er werd ook meer ingebroken dan een jaar geleden. Interpolis denkt dat criminelen weer vaker op pad gaan dan tijdens corona. Machu Picchu in Peru wordt bedreigd. Die Inca-stad is al eeuwen oud, maar het wordt nu wel spannend. In de buurt is namelijk een grote natuurbrand. Die ontstond toen boeren wat land wilden schoonbranden. Een groot stuk natuur staat nu in brand, vlakbij Machu Picchu dus. Lukt de brand weer nauwelijks om de brand te blussen. Ze zijn er al twee dagen mee bezig. En een spannend weekend voor Ivanka van 17. Zij doet mee aan het EK Bouwtimmeren. Ze legt zelf even uit wat dat is. Dat kan gewoon in de bouw zijn. Zoals uh, huizen bouwen, dakpellen, schuurtjes. En uh, wat ik doe is dan uh, wat ingewikkeldere kapconstructies maken. Uh, dat is met meer uh, soorten schuintes en hoekjes. En dat kom je tegenwoordig niet echt meer in de bouw tegen. En heel tof, Ivanka is de jongste deelnemer ooit... en het enige meisje dat meedoet aan het EK. In Nederland was ik al het eerste en het enige meisje... En nu in Duitsland ook. We gaan het zien wat er van komt. En uh, ik beloof nog niks. Misschien word ik wel laatst. Misschien ga ik weer met de prijs naar huis. Ja, dat laatste zou extra bijzonder zijn. Want Ivanka is nog niet eens klaar met haar opleiding. Het EK is dit weekend dus in Keulen. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het droog. En het is 19 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Door een ongeluk ontstaat er nu een file op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij Alfred Watergasmeer, daar zijn twee rijstroken dicht. Je staat nu in de file vanaf Amsterdam Oud-Zuid en je verdraging is een klein kwartiertje. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, we zijn er weer. En uh, Pim is weer terug uit Zweden. Ja, lekker bruin geworden. Uh, hard gewerkt, uh, geroeid, gehiked of zo. Dus nou, uh, ik zit op een stoel tegenwoordig. Want ja, een beetje even rustig. Bijkomen. Even bijkomen. Ja. Ja, ja. ja, je hebt vakantie gehad, hè? Ja. Je oh, moet het even bijkomen. Nee, het was zwaar, maar mooi. Dus, nou, uh, mooi zo. Uh, wat hebben we verder nog? Uh, we hebben natuurlijk uh, zometeen uh, Roy in plaats van Dolly... Even met uh, Sandford Insight. Uh, natuurlijk Play It Loud met, van, met Marcel. En dan hebben we Cabaret. En uh, nou, dan gaan we alweer... richting het tweede uur. Ja, dan gaan we Album van de Week doen. Dat zou wel elf gesprekken zijn in verband met de film die je uh, tegenwoordig, of die uh, ook in de music draait. Dus uh, daar gaan we ook iets okay. over zeggen. En dan weer aan het eind natuurlijk weer de agenda. Maar de eerst Roy. Eerst ja. Roy. Ja, Roy, welkom. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. En uh, nou, ik hoop een beetje een leuke vakantie je hebt gehad. Uh... Hele leuk, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja ik, is... ik zal er niet te veel over vertellen, want uh, ik wil je ook wat laten vertellen. Dus, <laughs> ja, ja, doe maar, dan gaat weer van mij tijd af. Ja. <laughs> uh, sorry. <laughs> Jij <Inderdaad>. volgt het. <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. Ja, ja. ja Standfoort Inside. Wat hebben we deze afgelopen week en wat gaan we komende week weer beleven? Nou, dat is weer veel. We zijn natuurlijk uh, druk bezig uh, met. Uh, met uh, allerlei uh, dingen. Maar um, ja, ik zou jullie toch maar even de primeur uh, geven. Of ja. eigenlijk is het uh, niet helemaal een primeur. Maar is dat niet een leuk bericht. Helaas heeft onze, uh, ja, onze secretaris Dolly de Pierik aangegeven. Van Stanford is zij na onze medewerkersvergadering. Uh, dat zij uh, ja, zich terugtrekt als bestuurslid. Oh? En uh, dit vanwege privé-omstandigheden. Um... Maar ja, Dolly blijft natuurlijk volop betrokken... bij onze leuke stichting. En zal in de komende tijd... Uh, na de zomer zeker weer haar rentrain maken op, uh, op allerlei leuke dingen van Zandvoort Insight. Maar uh, vooral uh, nu wensen we Dolly natuurlijk heel veel uh, sterkte en rust toe. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, het is slecht en goed nieuws natuurlijk. Ja. Maar blij dat ze doorgaat. Want, uh... Ja, nee, zeker, zeker. Dolly is natuurlijk een belangrijke factor bij Zandvoort Insight. Ja, en ja. Uh, da daarom hopen wij ook snel dat ze weer... Uh, ...in ieder geval beter komt, wordt of beter wordt in ieder geval weer, uh, weer een beetje rust krijgt... ...en weer vol op energie heeft om, uh, om uh, weer uh, leuke dingen te kunnen doen voor Zandvoort Insight. Uh, maar dat betekent ook dat er een bestuursplek uh, vrij is gekomen. En uh, in dat bestuursplek uh, hebben we gekozen voor een nieuw bestuur. En uh, dat zijn... Uh, Esmee van de Werf is onze nieuwe secretaris geworden. En... Um, Jelmer Koper, wel bekend ook bij jullie, ja. die ja. zal ook uh, plek in het bestuur uh, nemen. En daarmee uh, zal ik de voorzitter uh, natuurlijk uh, blijven. En uh, ja, het nieuwe bestuur gaat vooral structuur en uh, uh, nieuwe structuur brengen in het... Uh, Binnen de stichting voor is site en uh, er, zal, uh, ja, er uh, zal nog meer gefocust worden op de groei die op dit moment al bezig is, maar uh, steeds uh, ja, meer groei, groei natuurlijk. Ja. Maar uh, in ieder geval dat is even een mededeling vanuit Zandvoort is Zijd. Succes, het nieuwe uh, bestuur en natuurlijk ja. Dolly ook. Ja. Ja. Ja. ja, nee zeker. Wij wensen ook Dolly gewoon uh, heel ja. veel uh, kracht toe. En dat ze snel uh, weer. Uh, zeker. Ja, snel ja. weer de, de energie hebt om. Uh, Leuke om wat dingen te doen. doen. Ja. ja. <laughs> maar... uh, verder natuurlijk uh, zijn we ook op pad geweest. En we zijn gisteren op pad geweest bij het, uh, het, uh, ja, het nieuwe evenement op het Gasthuisplein. Ja. Dat, uh, ik, ik, moet, ik moet altijd eventjes uh, wennen, hoe het ook weer heet, het heet natuurlijk geen zand van culinair meer, maar um, ja. wereldse smaken, dat is het goede ah, naam. Ja. En ik heb uh, Bas Lammers gesproken gisteren voor de microfoon, zoals Design uh, over het evenement en wat mensen er allemaal van kunnen verwachten, want het is natuurlijk een totaal ander concept dan Salveculinair van culinair cellen. Ja. Um, dus dat, dat is wel uh, een leuk item om uh, terug te kijken op ons YouTube-kanaal. En op Facebook staat hier ook bij Sanford Design. Verder um, staat er weer een nieuwe column, want wij hebben een nieuwe columnist binnen ons team. Uh, Pierre Winkler. En uh, Pierre Winkler uh, die heeft een uh, stukje geschreven ja, over uh, Newfall, uh, over de ja, Pride en het... Ja, en dat je zelf zijn. En dat is een, een mooie kolom geworden. Dus, en die staat op samferthisite.nl. Oké. Okay. Okay, yeah. Nou, ga snel kijken. Ja, zeker. En um, ja, wat we, waar we wel nog op zoek zijn voor samferthisite is een nieuwe cameraman. Dus mocht je je geroepen voelen en je vindt het leuk om als hobby te filmen, uh, geef je vooral op via, via de website samferthisite.nl. Want uh, dan komen er al meer leuke filmpjes ter, ah, op uh, samferthisite. Nou, nou, mooi zo. Dus uh, ja, dat, dat was het er al een klein beetje. En ja. uh, er gaat komende week weer hoop gebeuren bij Zandvoort Insight. Maar uh, dat uh, bewaar ik gewoon weer voor volgende week. Ja. Nou, en we kunnen je volgende week weer gewoon bellen, Roy. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ben altijd bereikbaar voor jullie. Oké, okay. <laughs> hartstikke mooi. Hé, hey, hartstikke bedankt voor deze informatie. Ja. Dankjewel. En, uh, en we spreken jou weer volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. Uh, Oké, okay. okay. yes. okay. doei, hoi, hoi. doei. Doeg. Doei. Ooh. It's not or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow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 For who knows when we'll meet again this way. It's It's now near my love.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 De hele maand juli staat de zomer in het teken bij Play It Loud en we beginnen de eerste uitzending van 4 juli met een twee uur durende special met nummers die gaan over snelle auto's en motoren, het snelle racen daarvan en de voorliefde daarvoor. Ik zal jullie twee uur lang de heerlijkste hardrock en metal klassiekers ten gehore laten brengen met uiteraard de bijbehorende achtergrondinformatie. Maar wees wel gewaarschuwd als u onderweg naar uw werk of huis bent. Trap het gaspedaal dus niet te ver in, want ik betaal niet uw boete. Luister dus komende maandag 4 juli weer naar een nieuwe Play It Loud uitzending. Vanaf 11 uur tot 1 uur in de nacht op ZFM Zandvoort. Tot dan! Play It Loud, het metalprogramma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste hard rock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuyk. Je weet niet wat je hoort. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog het programma van Goedemorgen Zandvoort... van 2 juli 2022. Dus morgen eigenlijk, hè. De eerste uur komt de Imker in Zandvoort. En dan is de gast Victor Bol... Tweede, uh, tweede item in eerste uur is vrij metselarij. Wat is dat en wat doet de loge van Kenner Maland? Um, daarvoor wordt Paul Marcelle, Marcelle uh, geïnterviewd. En dan als derde reactie op het coalitieakkoord door Mirko Gerts van Jong Zandvoort of zo? Ja, ja iets van Jong Mirko Gerts, nee, nee, iets van C. Oh, C natuurlijk. Ja, sorry. Ja, Zandvoort ja. echt één. Ja. ja, sorry. Ja. Die komt naar de studio. Leuk. En uh, iets in het rood. Ik weet niet zeker of dat nou goed is. Maar uh, er is een vierde item met de in instuur. Ondernemers kwamen met eigen parkeervisie. Is dit nieuwe parkeerregime volgens deze visie? En daar gaat Tom van, van der Veen iets over zeggen. Ja, er is blijkbaar weer wat reuring over parkeren voor... Uh, ja, ja, het vanuit, blijft reuring ja, bij. blijft de beuring, beuring, beuring. He? ja. Het tweede uur, uh, eerste item is uh, politiek, een stukje politiek. De nieuwe uh, wethouder van Jong Zandvoort, Martijn Hendricks. En dan het uh, tweede item, het tweede uur, het core musical in, stopt ermee. En dan krijgen we Elsa Visser, die komt hier in de studio. Oh, leuk, Elsa. En uh, het derde item in het tweede uur is het nieuwe parkeren voor de logieverstrekkers, is dat een drama of een zegen? En daarvoor komt Clementine Lenverink komt naar de studio. En natuurlijk uh, het laatste item is de agenda en de afsluiting. Veel over parkeren. Veel over parkeren inderdaad, ja. ja. Het gaat toch gewoon niet lekker met het parkeren. Maar het gaat gewoon door, het is in uh, ga, ja, gang gaan. We hebben uh, de maling aan, maar het gaat niet echt lekker. <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Huh? Ik heb helemaal, ja, het bij mij gaat helemaal goed. Dus ja, bij ja, ons ook nu. Ja, daarom. Ja. Oké, okay, dat was het dus. Um, en we gaan hem nu weer draaien. Deze was aan stilstanding van Elton John.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 Make momentum cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by now And I'm still standing Better than I ever did Looking like Dit okay, was Elton John met I'm Still Standing. En hebben we nog wat leuk nieuws of nog wat leuks te vertellen over ons mooie dorp hier in Zandvoort. Ja, ja, ja. We gaan uh, het tweede uur gaan we de, uh, de expert bellen. Maar die heeft het niet over uh, ruimtevaart deze keer. Die is bij het museum en daar wordt een nieuwe uh, tentoonstelling uh, geopend over de uh, Pride. En, uh, nou ja, natuurlijk is het uh, culinair Zandvoort geopend en dat heet nu Wereldsmaken Zandvoort. En, nou uh, ja, dus Vietnamees en uh, oh, okay. noem maar op. ik ben ja. heel benieuwd, ga morgen kijken. Ik Gaan. heb wel uh, een verhaaltje over mijn uh, vakantie. Oh, natuurlijk okay. met eten gerelateerd, ik zal even kijken. Ik ben uh, in Malmö, de, de laatste twee dagen hebben we in Malmo door, doorgebracht. En dat, uh, aan de andere kant van de brug. Hè? Ja? De brug loopt tussen Kopenhagen en uh, Malmö. En dan zijn we naar een uh, museum geweest. Juk, juk, juk. Het Disgusting Food Museum. oké. Okay. En dan kon je allerlei dingen bekijken... van uh, wat mensen al over de hele wereld uh, al eten. En dan weet je voor ons de vieze, de enge, de gore dingen en zo. Hè? Dus gore kaas en uh, oh. Oh, nou, de meest gekke dingen. Eng. En nog uh, levende vissen die op je bord worden gered. Dus tentakels van octopussen. En die bewegen nog een beetje. En, ja. zo. en die vis die hapt nog. En dan worden ze... Ah, het is, het is. En stinkende kaas. Nou, je wil het niet weten. En maden die al in kaas rondlopen. Die daarna ook op je bord worden geserveerd is zijn ook en, ergens waar ze, waar ze ogen eten. Van, van geiten of zo. Ja, dat is best. Ja, ze eten alles volgens mij. Ook die, uh, die uh, schotten toch? Die ingewanden, zo, die hekken. Ja. Of zo, dat, hekken en ja. Die bloedworst of zo. Ja. Dus dat kon je allemaal bekijken. En daarna kon je ook dingen proeven. Nou, ik heb niks geproefd. Nee? Nee, ah, ik heb niks geproefd. Nee, nee, Pim, nee. dat valt me van je tegen. Ja? Nee, dat verwacht <laughs> ik van mij, maar niet van jou. <laughs> nee, dat En dan is dus ook een bord hangen. En dat stond op. Het is twee dagen geleden sinds de laatste uh, overgeven. Sinds de laatste keer okay. is overgegeven, twee dagen. En in totaal zijn er 183 keer is er overgegeven. <laughs> <laughs> maar ze hebben ook echt al die maken makers, ook echt klaar. Ja, ja, ja, maar er zijn natuurlijk wel voorbereid. Ja, bijvoorbeeld ja, die. Uh, ja, die kaasen kan je natuurlijk zo kopen, denk ik. En ja, die, ja, die uh, springhanen en zo, dat soort zaken, ja, dat zijn we ook Het ja. schijnt gefrituurd eigenlijk niet eens zo vies te zijn, hoor. Nee, het kraakt een beetje. Het is een beetje, ook heel veel eiwit natuurlijk. Dus, het is wel ja, toekomst, ik zal, ja. ik, Niet dat ik het zou gaan proberen. Nee, ik ook nee. het, <laughs> het schijnt eetbaar te zijn. Ja, maar als er bijvoorbeeld het graan op is, of niet meer komt uit de Oekraïne... Hè? ...moeten we misschien nou ja, wel. we ja. hebben ook tulpenbollen gegeten in de oorlog. Dus ja. Dat is, nou, lijkt me nou ook niet echt bepaald, een deel ik het. Ja, ik heb uh, ook met iemand... waarom uh, waren oh. zes op vakantie, uh -huh. En eentje was een bollenboer. Oké. Okay. En die heeft ook, uh, ja, toch de oorlog wel een beetje ruisloos meegemaakt. Maar die zegt, nou, bollen zijn zoet. Hier het, dat zijn zuur of zo. Maar bollen en uh, narcissen, die zijn... Die zijn zoetig. Dus die okay. zijn wel te eten, maar die anderen niet inderdaad. Nee. Hier zit het natuurlijk ook niet en zo. Dus, uh, mm. ja, we hebben het veel over eten gehad, ja. Ja, eten ja, ja was... dat, dat, dat, dat maakt het ook wel los, zo'n museum. <laughs> ja. dat, hoe kom je erop om zo'n museum te openen? Ja. ja. Ik vind het wel heel apart. Het lijkt sfeer, me wel heel leuk ja. om te zien, ja. ja. ja dat dat was het was is... ook redelijk duur, ja. Of uh, druk. Druk. Druk, ja, dus ja. Nou, in Malmö. Malmö, ergens in het centrum. Dus ja, ja. Je, volgens mij, als je het gewoon kijkt, dan uh, kan je het niet missen. En heb ja. je ook leuke restaurantjes verder in uh, Malmö? Ja, zeker. We zijn er eentje aan het water geweest. Uh, vlak naast een jachthaven, die was wel leuk. En anders zijn we ergens in het midden van het centrum geweest, ja. ja. Maar ja, dat, ja, ik vind... Hoe ja. is het eten in, S in Zweden? Over het over. Redelijk standaard, net zoals in Nederland. Veel aardappelen en uh, groenten en zo, Ja. ja. Vissen waren ah. er niet zoveel gezien, nee, dat viel een beetje tegen. Oh nee. Dat nee. zou je toch juist denken, Zweden. Ja. ja. Alhoewel Zweden ligt een beetje tussen Denemarken en. Ja, alleen in de Oostzee eigenlijk. Ja. Ja. Ja. ja. ja. En het uh, bier was ook niet zo duur hoor. Hier op het stand is het duurder. Dus ja? Je, ja. Er wordt oh. juist over die Scandinavische landen gezegd ja, hè, dat no, alcohol ja, zo duur is. Ja, ja, ja. is Ik had extra zakgeld meegekregen, dus ja. Ah, gelukkig. Dat scheelt. Ja. Mooi. Ja. Goed, genoegen. Praat. Nothing rhymed. If I give up the seat, I've been saving. To some elderly lady, oh man. I might be a god.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 If I choose And this pleasure I get from Say winning a bet is to lose When I'm drinking my born-apart shandy Eating more than enough apple pies Will I glance at my screen and see Real human beings start to death right in front Thing oh. on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 het Serxa National Park is waar ik heel graag wil gaan hiken. En het is echt giga groot en prachtig, zoals ik het uh, online had gezien. Dus die stond echt wel hoog bovenaan uh, mijn lijstje. En uh, ja, wat betreft het boeken van plekken, ik had dus alleen mijn eerste uh, guesthouse geboekt... En wat ik doe is gewoon, uh, ja, hierdoor creëer ik de vrijheid om ergens te kunnen blijven zolang als dat ik wil. En uh, ja, dat, dat geeft me ook wel de ruimte om langer of korter te blijven. En ik zoek gewoon online naar een, uh, een, uh, een guesthouse. Je kunt dan de prijzen zien. Ik lees de reviews en die lees ik ook op meerdere uh, verschillende sites. En uh, daarnaast gebruik ik gewoon mijn intuïtie. <laughs> Want ja, natuurlijk is een review een mening van iemand. En uh, natuurlijk kunnen foto's altijd mooier gemaakt worden. Maar het helpt me absoluut wel uh, om een keuze te maken. Uh, dus, uh, en hier had ik een, uh, een prachtig guesthouse gezien midden in uh, National Park. Ja, om dan echt in de natuur te zijn... Lijkt me geweldig. Dus dat was uh, het doel. En nog steeds wel in het noorden van Zuid-Korea. En dan helemaal naar de oostkust. En uh, op mijn reisapp uh, van Goorg. Uh, gaf die echt een bizarre reistijd aan. Van zo zeven of negen uur of zo. Nou, ik wist dat dat niet kon kloppen. Maar dat is wederom omdat de kleine lokale bussen aanduidingen alleen in het Koreaans doen. Dus die geeft hij dan niet aan. Maar ondertussen had ik daar... een klein beetje ervaring mee. Dus besloten om toch een lokale bus... te pakken, want dat zou me zeker... een uur reistijd schelen. Um, en terwijl ik dus in die bus zat... Uh, had ik het idee... dat ik mijn halte had gemist. Op de ene andere manier. Uh, ondanks dat je het wel kunt checken of zo. Maar ja... Ik weet niet, ik denk dat ik net even niet had opgelet. Dus ik begon een beetje om me heen te vragen aan de, de dames om me heen. Van, goh, uh, bus, terminal. Nou, die spraken niet echt uh, Engels, misschien een paar woorden. Maar het begon toch drie dames met elkaar te puzzelen. Waar ik dan precies naartoe moest en hoe en wat. En... Uh, ja, dat was natuurlijk al <laughs> super fijn. Uh, dat mensen echt, uh, echt even heel erg moeite nemen om je te helpen. Uh, ondanks de taalbarrière. En uh, opeens moest ik er meteen uit van ze. Dus ik had echt zoiets van: ah oh shit, ik kon niet eens mijn rugzak omdoen. En uh, dus jup, ik draait. En daar sta je dan. Um, terwijl mijn telefoon dus aangaf dat ik nog drie haltes moest meereizen. Um, dus toen zat ik een beetje in dubio. Aan. Maar ik merk wel dat als ik gewoon opensta voor mensen en uh, vertrouwen heb, dat het eigenlijk altijd wel klopt. Um, maar ja... En nu, waar, waar ging ik die bus nog vinden? Uh, en ik zag uh, een meisje zitten bij de bushalte. Uh, aan de andere kant van de weg. Dus ik ben daar naartoe gelopen. Uh, ook zij sprak bijna geen Engels. Dus uh, ja, die vertaalapp is dan toch wel weer super handig. En uh, dus ik vroeg aan haar, goh, waar is uh, die you know the bus terminal? En ze zei, ja, yeah, ja, yeah, behind you, two minutes walk. En ik ah, behind me toen min zwak. En inderdaad. <laughs> inderdaad, zegt hij, was het echt een gigantische buster. Ik moest wel een klein stukje lopen, maar uh, ja, het klopte gewoon. Dus heel erg blij met, uh, met die hulp. En uh, ook bij het kopen van de ticket. Die vrouw achter de balie sprak absoluut geen Engels. Dus met gebaren en uh, met mijn met telefoon. Met <laughs> Kom je dan toch wel weer een heel eind. En eigenlijk heb ik met die vrouw wel heel veel lol gehad. We moesten gewoon heel erg lachen. Uh, maar ze heeft me de goede ticket gegeven. En ik ben in de juiste trein gestapt. Dus helemaal goed gekomen. Dat er een vrouw stapte tegelijkertijd met mij uit. Bij de juiste halte. En uh, die zei, uh, die vroeg in het Engels uh, van, oh, uh, where, are you, where are you going? En ik vertelde waar ik ging. En uh, ze zei, oh, those are friends of mine, just, uh, just walk with me. Dus oftewel, dat zijn vrienden van mij en loop maar met mij mee. Ik denk, nou, dat is helemaal perfect. Dus aan de ene kant was mijn reis uh, een gigantisch rommeltje. <laughs> en aan de andere kant, door de... Wederom door de hulp van heel veel mensen. Heb ik totaal geen, geen omleiding of, of die tour. Of, ik heb gewoon de snelste en de kortste en de perfecte route kunnen reizen. En uh, ja, ik was daar wel heel, heel erg blij mee. Uh, het guesthouse bleek een, een superleuk, prachtig leuk, heel knus. Uh, knus Guesthouse te zijn met door de covid nog weinig gasten. Dat moest nog een beetje gaan aantrekken. En uh, dus lekker rustig. De eigenaar sprak erg goed Engels. Dus daar heb ik heel gezellig mee gebabbeld. Uh, en ik ben daarna een stuk gaan, uh, gaan wandelen. Om te kijken waar de ingang van het grote park was. Waar ik ging hiken. Maar het plekje waar ik zat, dat, dat, dat doen ze een beetje ghost town. Er waren heel veel hotels die, die leeg stonden. En, en, en ik liep dus op de terugweg um, langs, langs dat stukje ghost town. Waar dan gelukkig nog wel één koffieteentje en twee restaurantjes waren. Dus ik, er was wel eten en drinken. Um, en er werd gewuifd. Door mensen van waar er dus een hotel uh, uh, wel open was. en uh, Bleek dus een, uh, een openingsavond te zijn van dat hotel. Uh, en die wuifde naar mij: van, uh, van kom, kom, kom, uh, kom, kom mee eten, we hebben een barbecue en we uh, willen je, je graag uitnodigen. Dus ik zeg: ja, ik slaap bij jullie concurrent uh, ongeveer uh, vier minuten wandelen hier vandaan. <laughs> Maar dat was geen probleem. Het was een feest en ze vonden het geweldig om een, uh, een Nederlandse dame op bezoek te hebben om mee te vieren. Nou, hoe, hoe mooi is dat als je met uh, de lokale mensen, uh, lokale voedsel uh, en mee mag feesten? En, uh, ja. en uh, daarna terug naar mijn, uh, naar mijn guesthouse. En uh, daar zat ik nog even met de eigenaar te babbelen, jonge man nog. Een familiebedrijf. En uh, toen kwamen er nog twee Koreaanse mannen. Die zeiden, wat, is hier geen koffie? waar We gaan wel even koffie regelen. Dus toen had ik ook nog heerlijk koffie s'avonds. avonds. En uh, daarna gaan slapen. Morgen begint het avontuur in de bergen. En dan uh, ga ik jullie zeker nog meer vertellen over James. Brussel was toen nagen ruis in de stad. In Brussel was toen ola oh, en bollijk. Oh, Brussel was toen nog een bruis in de stad. In Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de broep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 in het gaslicht rondom de Sint-Justine. Zongen de zeepjurken en de knevels In het gaslicht zong strohoed en krinolien. De paarden knarste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zaliger. Zij, mijn oma, zaliger. Van kwam de oorlog nader. Bij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 Pas ce soir, tombe la neige, et mon cœur s'habille noir Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Il ne viendra pas ce soir. La timidité Le froid et l'absence 1 juli en 1 juli, dat betekent uh, Ketikotti-dag. En uh, wat betekent Ketikotti is verbroken keten, keten. Verwijzend naar de boeien waarmee de slaafgemaakten vastgezeten hebben. Het is in Suriname een jaarlijks feestdag... Uh, ter viering van de afschaving van de slavernij. De naam stamt uit, de, uit het Zarantango... en dat betekent ketenen gebroken... Dus uh, wat wordt er gevierd? Nou ja, gewoon het einde van de slavernij. De Antillianen uh, vieren, uh, uh, en de Surinamers zijn dat op 1 juli 1863 uh, van hun slavernij uh, verlost geweest. En ze moesten wel nog tot, tot 1873 doorwerken. <lacht> Ja, en, uh, ja, wat het verschil is, dat, dat weet ik nog even niet. Uh, waarom, uh, waarom is het belangrijk om dit te vieren? Het is natuurlijk best wel een, een, een belangrijke dag om toch te herdenken van... ja, wij zijn niet zonder fouten geweest. En, uh, we hebben best wel een, een, een, uh, best wel een schuld in te lossen. Waarom zeg je betreft. steeds wij? Omdat wij de blanken daar... Uh, dat hebben we gedaan, ja. Nederland is, is mede. Wij waren het grootste vervoerbedrijf hoor, uh, van slaven. Ja, ik toch niet? Nee, maar uh, ja, en mijn voorouders waarschijnlijk ook niet. We waren niet echt van stand, maar. <lacht> ja. <lacht> nee, het enige beroep wat ik terug heb kunnen vinden bij mij is zakkenplakken. Uh, zakkenplakken? Zak ja. <lacht> dus, maar goed, ja. Het is moeilijk begrijp ik, ja. Ja, ik, uh, ik vind dat het wel een... Uh... Ja? En nu willen ze een vrije dag van maken. Ja, één keer in de vijf jaar wordt er een, een, een, een vrije dag dan, oh, okay. uh, gemaakt. Ja. Daar uh, is de regering mee bezig. Wie gaat dat betalen? Rutte. Ha, wij dus. Ja. Natuurlijk, <laughs> ja, wij. Ik dacht je dan? Is er ooit iets betaald door een ander? <laughs> Ik heb er niks mee te maken maar ik ga wel betalen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ja, ik, ik kan er ook niks aan we voor. We kunnen er wel wat geld lenen, volgens mij, van de bank. Hè? Van de Duitse, de die Deutsche. Ja, alleen Deutsche moeten we nu tegenwoordig betalen. Hè? Vroeger kregen we geld als we Ai, leenden. En tegenwoordig fijn. moeten we 0,025% betalen, ah, geloof okay. ik. Ja, ik kreeg van de ING een uh, berichtje dat... Uh, Boven de 100.000 euro spaargeld gaan ze geen rente meer berekenen. Nee, nee. nee. Het was eerst negatief, je moest betalen, maar nu ook niet meer. Nee. Ik kreeg van het ABP, mijn pensioenfonds, kreeg ik een berichtje. Uw pensioen is verhoogd. Waarom ben jij dat? Ja, dat nee. ben ik, oh. Yo, ook weer ik niet. Ja, ik heb promotie gemaakt. <laughs> promotie gemaakt. <laughs> nou, ik hoor het dus. al. Ja. ja, maar goed, dit is dus best wel een... Leuk, Ja, leuk. Leuke ja. dag. Ja. Nog ander nieuws. Nog ander nieuws. Uh, de F1 neemt afstand van voormalige baas Egles Stone... Ekelstone, ik weet niet idee wie die ja. man is... na uitspraak over Poetin. Wat had hij gezegd? Uh, hij had gezegd... Uh, nog altijd een kogel te willen vangen... voor zijn goede vriend Poetin. Het is een wereldgozer... die alleen maar heeft gedaan... waarvan hij dacht dat het goed was... En ja. ja. familie 1 neemt afstrijd, afstand daarvan van die uitspraken. Nou, gelukkig, ja. En hij had, geloof ik, ook kritiek op uh, Zelensky. Ja. Uh, <laughs> die andere persoon in Oekraïne was, geloof ik, oorspronkelijk een comediant. <laughs> <laughs> nou, dan moet je gewoon zo'n heel land een en al plat gooien, vind ik. Ja, nu dus zijn ze dus helemaal gek geworden. Lachen. Dat doen wij Russen niet, ja? Nee. <laughs> dat is heerlijk, ja. Ja, dus. Uh, maar het is inderdaad waar. Uh, de aandacht wordt veel minder voor uh, de Oekraïne, hè? Ja, ja, ik vind het wel. Uh, Je bent er nog steeds een beetje. Ja. Je bent er nog bang voor? Of, uh? Nee, ik ben er niet bang voor. Nee, oké. Okay. Nee, ik ben wel bang dat Oekraïne gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt wordt. Ja, ja. Dat het ja. niet meer te leven valt. Stans. Gaan we dat uh, stemmen op een doema aan ze te geven, aan de Russen te geven of zo? Ja, maar ik denk niet dat ze dat moeten doen. Ik denk gewoon doorvechten, weer ook opwijzen. Op Flikker op met die Russen. Ja, maar Kom het op dat gaan ze verliezen, hè? Nou ja, we blijven wel wapens sturen, hoor. Ja, Laat ze maar voldoen, doorvechten. Nou, ja, nee, dat Ik uh, denk niet dat ze het volhouden. Nee. Nee, ik ben er ook bang voor, maar ik zal het ja. wel heel, heel jammer vinden. Ik heb echt zoiets van. Kom op, uh... Ja, mag even er tegenaan? Ja. Ja. Ik heb gewoon zoiets van alles weer terug eisen. Ja. Ja, wat, wat ja, denkt Poetin wel raad, ja. niet? Ja, dat je helemaal niet meer terug natuurlijk. Nee, we zijn ook veel te laat mee. Ja, dat hadden we eigenlijk zes jaar geleden moeten ja. doen. Ja. ja, ja. Ja, misschien wordt het ook tijd om uh, New York terug te vragen. Ja. Die hebben we geruild tegen Suriname. We mogen ze Suriname hebben dan? Oh, nou... We New nou, York Katie... hebben wij geruild, hoor. En, en één gulden toestand gekregen. Oh, okay. Dus het is eerlijk gekocht. Oké, okay. en daarom hebben we nou die Katie Coty dag. Ja, en zoveel baksit. En we zijn er heel rijk mee geworden. Het was best wel een hele goede deal, hoor. Yeah? Ja? <laughs> Suriname ja. Suriname heeft ons echt heel erg rijk gemaakt, hoor. <laughs> Niks opgemerkt. gemerkt. Nee, nee. Oh, nee, ik ga het opzoeken. Uh, <laughs> ik, ga, ik, ga, ik, ga, okay, ik ga het opzoeken reis, wat, ja. wat Suriname ons uh, geleverd ja. heeft. En dat, uh, dat hoort u dan aan de andere kant van het nieuws, want daar ben ik wel even mee bezig. Tot zo. Tot zo. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Your memories stray to a brighter summer day. Oh, when I kissed you and called you sweetheart, I do the chair Stage, and he's supposed to play a part. <laughs> <laughs> Baby <laughs>